Emke met het NOS Journaal. Alle Nederlandse rijbewijzen worden vanaf morgen in Veendam gemaakt. Eerst deed een commercieel bedrijf in Haarlem dat. Maar de Rijksdienst voor het Wegverkeer wil de roze pasjes zelf gaan maken. Dat is goedkoper en veiliger, zegt de RDW. Het gebouw van de RDW wordt nu wel streng bewaakt... om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gestolen. De oppositie in de Tweede Kamer is verrast door de omvang van het belastingtegenvaller voor 5 tot 6 miljoen Nederlanders. Die moeten volgend jaar nog 3 tot 700 euro terugbetalen aan de Belastingdienst of ze krijgen minder terug. En die naheffingen zijn het gevolg van een wijziging uit het begrotingsakkoord van vorig jaar. D66-Kamerlid Koolmees zegt dat wel bekend was dat er een probleem was, maar niet dat het zo groot was. En CDA-Kamerlid Omtzigt verwijt het kabinet dat het niet duidelijk heeft gemaakt om hoeveel mensen het gaat en wat de gevolgen zouden zijn. De Hongaarse premier Orbán heeft het omstreden plan voor belastingheffing op het gebruik van internet ingetrokken. Op de staatsradio zei Orbán dat hij gezwicht is voor de druk van de massabetogingen. Orban wilde dat Hongaarse internetters vanaf volgend jaar 50 cent per gebruikte gigabyte gingen betalen. En met die opbrengst wilde de regering gaten in de begroting opvullen. De Koninklijke Luchtmacht heeft moeite om jongeren te vinden die straaljager of helikopterpiloot willen worden. Van de 50 vliegers die Defensie dit jaar wil binnenhalen is nog niet de helft gevonden. Volgens Defensie denken jongeren vaak ten onrechte dat ze geen, campagne, geen kans maken om piloot te kunnen worden. Er loopt een campagne om jongeren enthousiast te maken. Het weer: de zon schijnt regelmatig. Het is warm voor de tijd van het jaar, 15 tot 20 graden. Morgen meer zon en dan is het nog iets warmer, zo'n 21 graden kan het worden in het zuiden van het land. Vanaf zondag dan wordt het weer wat koeler met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Dit was het nos Journal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Vrijdag het is 31 oktober vandaag welkom in een nieuwe aflevering van CFM Lunch op deze vrijdag tot 2 uur aan toe. Met vandaag natuurlijk het weekendreport verder uh, Regio Nieuws dat er verder zoal ter tafel komt en natuurlijk muziek van alles wat. En laten we maar lekker beginnen, hè? Ja. Nick Kershaw and The Riddle. En dan de toon heet The Riddle. In het van Lenny Kravitz. En dat heet The Chamber. Nieuwe single en, uh, Dat noemen we dat heette uh, um, Chamber! Ja, dan kijken we even op de klok en dan zien we alweer dat het uh, kwart over twaalf is. En dat houdt natuurlijk in dat we dan ons bezig gaan houden met een drie-in-een. En vandaag heb ik een hele aparte. Er is een, uh, een, uh, een, uh, een, een nieuwe cd uitgekomen van Status Quo. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar het is inderdaad zo. Uh, waarin zij een heleboel van hun oude nummers... Uh, een plukt spelen. Dus akoestisch, om het zo maar eens te zeggen. Helemaal akoestisch, dus oude oude, een aantal oude hits. En daar staan er verrassende uh, dingen bij. Quo uh, Stick heet het, heet het, uh, het uh, cd'tje. En dat is echt leuk. Dus het zijn voor de Quo-fans... Uh, wel een beetje een, uh, een, een, een uh, ja, cultuurschok, denk ik. Want waar je natuurlijk gewend bent... dat uh, Status quo lekker stampt... en uh, gewoon elektrisch versterkt de uh, keer gaat... Gaat het nu allemaal een beetje heel rustig aan. Luistert u maar. Hier is het 3 in 1. Vandaag dus. Met uh, Status Quo. 3 in 1. Kijk eens. Men and you, Tiraj is men and you. All I ever see is them and you, you in the sky. Status quo. Acoustic. Acoustic heet het officieel. Acoustic stripped barely. En er is een nieuwe CD die is pas uit. En dat is, uh, is gewoon leuk. Het klinkt ontzettend leuk. Um, alle nummers dus uh, helemaal uitgekleed tot akoestische gitaar aan toe. In aflevering van het regio nieuws is dit een track van de nieuwe cd van Kayak. Morgen komt hij uit. En het is werkelijk, er staan nu twee nummers uh, al een beetje als voorproefje. Maar morgen komt hij officieel en volgende week donderdag hebben wij een gesprek met Ton Scherpenzeil In CFM volgende week donderdag dus. Dit is Cleopatra, de Queen of Isis. Geniet u zeven minuten lang van Kayak. Het is mooi.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 It's deep inside me Let tenteless guide me She rules my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 The Queen of Isis. Heeft niets te maken met dat gedoe... ...daar in het midden oosten bij Irak en zo. Dus dat je dat niet denkt. Volgende week donderdag... ...hebben we in ons programma CFM Lunch... ...een gesprek met Ton Scherperveld. Over dit nieuwe project... ...en natuurlijk over kajak... ...en over alles wat die meer zijn. Desmond Decker en de Isis. Oh ja, die CD van Kaja komt morgen officieel uit. Dus dan weet je dat. Hey. It's so funny, funny, what you do, honey, honey, what you do, what you mean to me, and you know, honey, honey, Het Regio Nieuws met Angela de Koning. Ja. Nou, we weten het allemaal al. Sinterklaas komt weer naar Nederland. Op zondag 16 november aanstaande... hoopt hij weer in Zandvoort aan te komen. Ook dit jaar is dat weer bij de rotonde. En van de berichten Piet... Uh, hebben we gehoord dat zij rond 12 uur aankomen op het strand. En mag je niet van water houden... Kom dan fijn naar het raadhuis, want daar wordt Sint-Gelaas rond kwart voor één door de burgemeester ontvangen. Het aantal 65-plussers met een auto sinds 2000, is sinds 2008 bijna met 42% gestegen. Van ruim 1 miljoen tot bijna 1,5 miljoen in 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.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 cello-concours 2014. En aanstaande zondagochtend uh, kan men in Heemstede al van zijn talent genieten. Spronk verzorgt dan een zondagochtendconcert in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Het concert begint om 12 uur en de entree bedraagt 17 euro. Uh, kaarten via <coughs> zijn verkrijgbaar via www.podiaheemstede.nl of aan de kassa van Theater de Luifel aan de Herenweg in Heemstede. En dat kan op werkdagen tussen 9 en 12. Of natuurlijk voorafgaand aan de voorstelling. Het is slecht gesteld met werkend Nederland. Bijna een derde van deze groep heeft na het werk geen energie meer over. En zit vervolgens uitgeput op de bank. Dat blijkt uit een stresstest van het Fonds Psychische Gezondheid... die door meer dan 74.000 mensen is ingevuld. Maar liefst 56% geeft aan vaak tegen de werkdag op te zien. En ruim 4 van de 10 werknemers hebben, heeft weinig plezier... in de arbeid die moet worden verricht. Volgens het Fonds is het zaak om stressklachten... Tijdens de tijdig te herkennen of nog beter te voorkomen. De prestaties worden hierdoor vele malen beter en niet onbelangrijk. De kosten voor zieke werknemers met een burn-out nemen dan drastisch af. En tot zover de berichtgeving. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De zuidenwind waait matig en de temperatuur is weer erg hoog voor de tijd van het jaar... en stijgt naar waarde rond de 17 à 18 graden. Zaterdag wordt een prachtige najaarsdag met veel zon. Het blijft droog en er waait de matige en aan zee een vrij krachtige zuidenwind. De temperatuur is opnieuw erg hoog en stijgt uh, weer naar een graad of 18 het record voor de 1e november is uh, 17,5 graad en dat was in 1984. Met wat geluk kunnen we dus een, twee keer een warmterecord bijschrijven. En dat is voor vandaag en morgen. Zondag schijnt regelmatig de zon, maar later op de dag neemt de wolking toe. En uh, in de avond neemt de kans op een bui toe. De zuidwestenwind waait matig en aan zee krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 16. Straks meer. Dat was het weer. Zie Wings Remastered 2014 opnieuw uitgebracht dus een zogenaamde deluxe versie. Paul McCartney en Wings. En dit heet Silly Love Songs. Dat geldt trouwens ook voor het album Venus en Mars. Allebei. At the speed of sound Zo heet het uh, album waar het vanaf komt Het laatste album dat Wings zou maken En uh, dit was City Love Songs en Dit is vandaag dus opnieuw uitgekomen In een uh, digitaal Geremasterde versie En dat geldt ook voor het album Venus en Mars Ook dat is uh, digitaal geremasterd Opnieuw uitgekomen het Klinkt lekker, Wings en Paul McCartney It's right Odyssey and Going Back to My Roots. My Roots. Een druk dagje bij CFM vandaag, hè? dat kan even niet vergeten. straks tussen 3 en 5 uh, gaan we de Euro Breakdown doen. Dan tussen 5 en 7 Zandvoort draait door met Sherald uit vandaag. En uh, dan nog extra vanavond tussen 7 en 9 uh, het derde Sportcafé Zandvoort. Dat uh, is live te beluisteren met uh, via CFM vanavond. Omreidingen zijn in volle gang, dat je dat even weet. Vanavond dus tussen 7 en 9, Tussen 5 en 7 doen we eventjes uh, lekker Stop voor draait door. Met Charles Duif onder andere en Hans Wassenaar. En uh, daarvoor nog Maurice Mulder met zijn Euro Breakdown. Zo, bent u even helemaal op de hoogte van uh, de programmering voor vandaag. een interessante gasten vanavond bij uh, Stanford. Draai Ik ben even de naam kwijt. Dat vind ik nou zo dom, hè. Maar ik ben gewoon even de naam kwijt. Maar dat hoort u straks nog wel eventjes wie er vanavond komt. In ieder geval, het is een heel interessant persoon. Dichteres, kunstenares en alles wat er uh, wat ze nog meer kan. Helemaal interessant. Maar vanavond dus tussen vijf en zeven. Vanmiddag tussen vijf en zeven. En vanavond het derde sportcafé. Met onder andere Andy Houtkamp, Joop van S. Junior en... Uh, nog veel meer mooie gasten vanavond. Wat ergens in een café in het louis davis carré En uh, het is live te beluisteren via CFM. Mooi is dat toch. Wherever you are.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 But if ever you want someone you know that I am willing Oh, when I don't want to change you I don't want to change you I don't want to change your mind I just can't Rise. I don't want to change you. We gaan naar het nieuws aan het weer van 1 uur. En we zien u straks aan de andere kant van het weer nieuws. En zo. Weer terug voor de tweede uur. Tot zo. Hoop ik.